Barcelona of Praag al reis je door naar het eind van de wereld.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 Want er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn! www.zfmzandvoort.nl In een café zat stil aan de tafel. Als ik daar even bij je aan tafel kom zitten. Ik vroeg haar naam, zei waar kom je vandaan En ik vroeg, komt je vader je halen <laughs> la, la, senor Ik wil amor Ik weet mijn dans bij de volgende dans En wij kusten daarna op een bankje En ik weet het nu bezem en moed, zo is bezem en moed, zo is liever ik kus me dan.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 in de blik naar de vrouw en, en dik, je allerbeste beste raad en je dronken kameraad. Hé, hey, kom allemaal nou, schaam, met een warme liefde met wallen tankabooters en de bons. zonder naam, met het mes op je keel, met mijn part deel, je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon?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 Dong dong Het is tijd voor een Bosman! Voorsheen lekker los, los, los, los. Dus wij rennen Zo, jij hebt een flinke bos. Euh, bo, een bos er in je tuin staan? Dit, dit, dit, dit is ZFM. Krachten, een huis uit slacht gezellige vroeger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 Zonder zijn zaal, een steen door de rij, van Amsterdam. Is spoep op de stoel en hard in de straat. Een klopt op die krabbers, een huisartsland. Gezellige kroegjes de in de grachtenrij.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 Op 106.9 CFM Meloenen, meloenen, meloenen jongens weten niet helemaal dat gewoon komt, hè hey ze heeft maloene lekker gezond Ik heb mijn tijd aan jou verspild.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 ik wil jou niet bij mij.